Hier in de pauze was al, direct kwam al een praktische, een praktische vraag. Uh, toen hij Elisha, profeet Elisha, had allemaal dat aangetrokken, het zaad aangetrokken, etc. Waar was de man van die, de waar de echtgenoot van die vrouw? Ja? Waar was hij dan? Wat was zijn rol? Ja, waar is die, hoe, wat, waarom de Elisha doet iets, zaad aantrekt terwijl de echtgenoot niet thuis is. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> wat waar, we, waar is waar waar waar waar wat wat is het dat kan het dat kan toch dat is de vraag die die, die kan wel opkomen op bij iemand. Dat is echt de rechte vraag. Het is precies dezelfde vraag wat. Wat onoplosbaar is binnen, bijvoorbeeld binnen, binnen het geloof. Dat men zegt dat, ja, ja. Het kwam gewoon, de Heilige Geest kwam op die Maria. En zij was onbevlekt. En erg belangrijk wat ik probeer nu te zeggen. we zullen het nu hebben iets waarin ergens waar, antwoord waar op kan krijgen. Waar was haar man dan? Waarom de Heilige Geest omzeilt de ware echtgenoot? En die dan gaat op de Maria liggen. Ja, en die, zij wordt dan zwanger van de Heilige Geest. En niet van de vader van Jozef, van Vlees en Bloed. Men kon dat geen, men kon geen antwoord vinden. Omdat ook wat zij zeggen, is ook, klopt ook. Maar, maar niet helemaal. Omdat men probeert, men begrijpt dat, als het van een mens komt, van, ja, van een mens van vlees en bloed, van een vader van een mens en bloed, dan kan dat niet waar zijn, dat er een zoon, een kind geboren wordt dat goddelijk is. Dat God echt als God zou zijn. Of want zo so, vader, so zo so, zo. So. Alles naar overeenkomst naar eeuwigheid. Dus men kon geen antwoord vinden. En al die antwoorden en alles is kinderlijk. Het is, het is niet omdat men kent Kabbalah niet, men kent niet de grondslagen van, men probeert dat, men probeert dat maar zonder het geestelijke alleen met dogma's om te gaan, dan moet je geloven daarin. En dan zeggen ze, geloof daarin. Moet je zo zien. Goed opletten, dat je het één keer voor altijd het aanleert, want dat is het geestelijke. En dat is 100% komt dus van, het, van de instructie. Altijd als een kind geboren wordt moet altijd een mannelijke zaad aanwezig zijn. Het is dus altijd pa en ma moeten alleen maar moeten geven het lichamelijk. Het is altijd zo. En moet je zo zien. Altijd zo. Maar de schepper is de vader. Dat betekent er zijn twee elementen in een mens. Het lichaam en innerlijke mens omdat men maakt geen scheiding. Daarom weet men niet wie wie is. Er is een vader voor de mens. De geestelijke mens. Dus de mens van binnen. Daar hebben we vader en moeder die geestelijk zijn. Hebben ze is onze vader. Dus dat is wat, wat men noemt dan de heilige geest. Ja, roog. Roog akodes. Wat komt van deze zeerantien? Roog. De Heilige Roer, de Heilige Geest is. Wat is de Heilige Geest in de, in de Heilige Taal? Is Roer, Acodesh. Roer, waarom is het roer? Omdat het komt van de serampien. Van de serampien komt roer. En de Malgoed is de Ima. Malgoed is dus de Mama. De geestelijke Mama. Dus van onze innerlijke mens hebben wij altijd twee. Hebben wij Zeerantien en. Look, dat is ook trouwens de reden dat. dat men. in het christendom. dat men spreekt van. Maria. Maria, dat Maria. hoe uh, zeg je dat? Dat zij. als een astronaut. Dat zij. vliegt, ja? Dat uh, vliegt. de dag, ja? zeg je dat? De dag van. waarin Maria. is Hemelvaart, heel goed. Ja, ik zeg het al, uh, niet dat ik, niet dat ik, uh, ik gewoon, ik weet van een christenom, maar ik heb het niet echt bestudeerd, maar ik wil gewoon, ik zeg, het. dus, wat betekent dat? Dat is ook een, zinnebeeld. zeg dat, een, een zinnenbeeld, het zinnebeeld van de malgoed, dat de malgoed steekt op. op naar de zeer dat dat zijn, zijn de dingen. Dus, maar... het is altijd zo... dat het hier... hier op aarde... moeten het, moet het de twee... ouders moeten wel... van vlees en bloed zijn. Het, het, en het vermindert niet... maakt niet minder... dat het... En neemt niet... Eh, als, het, als het ware... het is niet... het kruis... het kruis, kruisigt als het ware niet... het vermogen dat de mens hier goddelijk uh, geboren kan worden. Omdat het lichamelijke geeft pa en ma hier op aarde. Dat is, dekt onze ja, dekt onze uiterlijke mens. Geen, op geen andere manier kan een mens ontstaan hier op aarde. Het is de wet van het heelal. Het is geen <lacht> hocus pocus. Je? Het is zo is de wet ook hier op aarde een kind te maken op die manier. Het is, het is allemaal volgens de wetten van de natuur. En het volgende, de wetten van de natuur is een onverbrekelijke deel, maken, deel uit van de wetten van, de, van het heelal. Ja? Dus altijd moeten twee ouders zijn hier, uh, lichamelijke ouders. Duidelijk een beetje, of we vragen dus zijn... Huh? Dus, dus ook van Jozef is ook van Jozef is de vader zijn, aardse vader zijn van vlees en bloed is Jozef. Toch een vlek. Nee, niet vlek, het is geen vlek, het is een vlek, het is, vlek. Het is men, men denkt dat het vlek is, het is niet een vlek, wat is een vlek? Een zaad, gewoon een zaad van een boom, ja, is een, is iets, iets, uh, het is geweldig, het is schoon. Een zaad van de mens, van de man, is absoluut een absolute schone, schone zaak. En het is geen. geen, geen bevlekt? Bevlek, bevlekt heet, komt alleen vanuit de bevlekte gedachte. Begrijp je? Bevlekte, uh, niet gecorrigeerde. Als we zullen zien wat, wat zal gebeuren als de mens gecorrigeerd is, dan is het een geweldige zaak hoe man en vrouw met elkaar omgaan. Omdat wij zijn nou natuurlijk, wij zijn product van de zonde en zonde en zonde, daarom voelen wij dat het, dat het zo op, op die manier, dat het, niet, dat het onrein is. Omdat wij onreine gedachten hebben, niet alleen gedachten, gevoelens, et daarom is het onrein, maar het is niet, het is absoluut onbevlekt, uh, op zichzelf, vanuit, van, van boven gezien, is niets, is niet bevlekt, alleen door ons, wij ervaren dat op die manier, en dat kan niet anders, omdat, wij zijn in een proces van verbetering, maar het is altijd zo, let op, en ook bij Jozef was het het geval, dat hier op aarde, dat zijn vader, Jozef, van vlees en bloed, zijn vader en zijn moeder, had, hadden hem verwekt. Dus dat moet je goed weten. En hij heeft niets bevlekt, bevlekt, bevlekt in zichzelf door, en wordt niet minder daardoor, juist meer daardoor. Dat, ja, dat dat is dan juist ja de meerwaarde daarvan, om van te komen uit de man en de vrouw van vlees en bloed en zichzelf verheffen tot uh, samenvloeien, absolute samenvloeien met de schepper. Nou, dat is de verworvenheid en niet wat is dan wat zou dan de zou zijn? Van Josje, wat zou belang zijn van Joze, Als zijn vader zou komen, alleen zijn vader, zonder zijn aardse vader zou hij tot stand komen. Alleen de Heilige Geest en Maria. Wat zou dan zijn? Wat zou dan zijn? Oké, okay, dan zegt hij dan oké, okay, ik heb niet de, de aardse vader. Wat heb je? Het is ook, zitten wel natuurlijk daar, zitten ook in deze voorstelling, zitten natuurlijk zeer mooie dingen. Maar men weet niet hoe. Ook deze voorstellingen zijn, zitten daar zeer diepe, diepe dingen. Denk niet dat het, dat het zo uh, aan de niet-Joden was gegeven op die manier. Dat ja, is zomaar uh, uh, uh, so een verhaal te vertellen. Daar zitten zeer, zeer diepe gronden. Daar moet je dat, daar, daar niemand geeft antwoord hier. hier is het alleen maar mond tot mond om te begrijpen hoe dat zit in elkaar. Dat is, dat is zeer, zeer speciaal. Maar dan moet je kabalen leren. Dan kan men dat wel helpen. Zonder kabalen. Geen theologie zal je helpen. Maar ja, je moet aan aannemen. Maar dat komt wel. Want dat heeft te maken met de ketter van de Zeeh De ketter van de Zeeh is zeer iets speciaals. Dat is de ziel van Josje. De ketter van de pin is niet behoord niet bij pin. Goed oplet. Het is diepste, diep, diep, diep. Er is geen einde aan dat geheim. Dat kan je niet lezen. Dat moet. Dat komt gewoon. Dat is iets wat door allerlei uh, bewegingen daar dat jij komt tot zoiets. Omdat dan zeg je, ik wil niets anders. Liever dood dan niet weten dat geheim. Geheim om, om te, om, omdat, niet om wil alleen maar om weten, weten, weten. Maar, omdat je kan niet anders leven. Er zit iets in jou, jouw verbondenheid met Jozef. Ook ik heb deze verbondenheid, bijzondere verbanden. Maar nog als kind heb ik het ook zo. Ik zeg: wat is het, wat heb je hier in je Heb ik niet, maar ik bedoel, het is niet weg te snijden. En tegelijkertijd wordt het, het weggesneden. Waarom? Omdat de kracht is, zeer en pie, de ketter van de zeer en pie. En de ketter van de zeerendpien, pin heeft geen ketter. Normaal, zeerendpien heeft geen ketter. De ketter wordt alles, alles gecorrigeerd wordt, dan komt pas de ketter van boven uh, een stukje van die bina die geeft van zichzelf ketter aan de zeerendpien. En dat is een soort kroon boven de zeerendpien dat de. Ketter van de Zeer en is. tegelijkertijd is dat van de Bina. En daarom Jozef had altijd gesproken van. van uh, Ga naar jullie. Ga naar Moshe. Naar jullie. Lerer. Etc. Jullie. Hij aan de ene kant. Hij behoort bij het, joodse, bij het Joodse volk. En aan de andere kant is het. Net of hij gescheiden is. Daarvan. Hij is al niet. Hij heeft ook zijn eigen bestaan, dat niet verbonden is, dus zijn eigen dimensie, waarbij aan de ene kant is hij verbonden, daarmee aan de andere kant is hij dat niet. En men begrijpt het niet. En ook historisch probeerde men allerlei manieren, door het, door het gezonde verstand, menselijk gezonde <coughs> verstand, door binnen het verstand te, te, te redeneren, probeerde men antwoord op te geven. En men kon het niet vinden. Dan kwam men met, met allerlei suggesties. Dat, uh, een bijvoorbeeld suggestie is dat hij, zijn vader was een, was een legionair. Een legionair, een Romeinse legionair. Een van de, de naam wordt ook genoemd van de mens die van vlees en bloed. Een legionair die dan uh, zijn vader was. Terwijl zijn, terwijl zijn vrouw was getrouwd met. ...Josef, wel dat kon zijn... Dan ...in die tijd waar ook veel van allerlei... ...ja... Allerlei, ...op allerlei manieren konden ze dwingen... ...etcetera, maar... ...omdat men kon dat niet begrijpen. ...misschien kan je dat lezen ergens... Over, ...over die legionair... ...maar omdat het is net of hij dan niet... ...bij... Uh, ...iets is dat hij niet behoorde... ...bij het hele gevoel... ...en dat komt door dat, omdat... ...dat is de kracht van ketter van de zeer en pin en stap voor stap zullen we leren als je hoort ketter van de zeer en pin zal een beetje dat aan de ene kant is het hoort bij de zeer en pin maar het is niet zeer en pin het is bina, het hoort bij de bina bina geeft het bina daalt brengt van zichzelf naar had, uh, doet van zichzelf naar beneden dalen die ketter en dat is dan zeer grote, grote mysterie eh, maar dat is mysterie in de Kabbalah zal je dat leren wat de ketter van de pin is. En dat uh, is iets waar ik geen woorden voor vind. Maar stap voor stap zullen we dat leren. Dan heb ik al nu al aangekaart wat het is. En dan zullen we dat leren. Wat deze kwestie betreft is duidelijk. We weten dat hoe dat zit in elkaar. We hebben vader en moeder... de aardse vader en moeder... Ja, die goed zijn voor, onze, voor ons genetisch materiaal. Biologisch, Biologisch genetisch, dat, dat soort dingen. Bijvoorbeeld, ook bijvoorbeeld als de ouders goed gespeeld hadden... op een, van de, op een, een of ander muziekinstrument... dan is het grote waarschijnlijkheid... dat ook een kind zal bijvoorbeeld... Een, viool spelen of iets anders. Dat zit wel in de... want Dat is viool spelen of allerlei muziekinstrumenten we spelen. Schilder zijn. Mm -hmm. Kunstschilder. Actrice, acteur, acteur etc. Dat zijn allemaal... Zijn wel natuurlijk, het zijn allemaal aardse... aardse dingen. Het is wel emotionele dingen. Natuurlijk wordt het erg fijn uh, aangetrokken van boven. Moet je zo moeten zien, het is, het is wel een reflectie van goddelijke krachten, maar het is geen geestelijk. daarom het behoort het tot de, tot de dingen, tot de aspecten die ook van vader op moeder doorgegeven worden. Maar het geestelijke niet, dat kan je niet, moet je alleen met je eigen, door je eigen werk en op geen manier kan van vader tot zoon overgaan. Kijk nou, Moshe had twee zonen. Waren ze groot zoals Moshe? Al lang niet. Twee zonen van de grote uh, Shmuel Van de grote Shmuel die dus de koning, koning David heeft. Uh, tot, uh, tot koning opgeroepen. Aangesteld. So, uh, en drie koningen. Hij was een grote profeet. Hij was net als Moshe, men zegt. Ja, dat is een grote koning. Grote uh, uh, profeet. Zijn twee zonen. Wat waren zijn twee zonen? Ja, yeah, alles behalve. Ja, yeah, zij waren nog alles behalve. En zo zie je overal. Het is gewoon uh, bij. Aslag is niet dat hij, dat hij de, dat, als je neemt Aslak, de vader en de zoon, dan is het net als een uh, Neptunus, ja, een planeet Neptunus en zijn vader en zijn zoon, hoe geweldig ook, we leren dan Slavia Solam, is geweldig, maar dat is net als een een korreltje zand op een uh, op het in, op de bodem van een Atlantisch Oceaan. Verschil naar niveaus. En het betekent niet dat Baruch heeft iets geërfd van zijn vader. Hij heeft zijn eigen harde werk wat hij heeft geïnvesteerd. dat is, dat is niemand, kan je niemand, Ari, Hij heeft zonen uitgenomen Waarom niet? Waarom niet aan zijn zonen iets ge te geven, de kabal, et cetera? Want het wordt niet geërfd. Oké, okay, maar het wordt niet geërfd. Niet allemaal, niet alle dochters had hij. Hij had ook zonen. Hij had niet ge niemand, heeft, niemand geërfd heeft. Je kan niet erven het geestelijke. Dat is, dat is ook, en dat, geeft ook, dat is ook het bewijs dat het geestelijke is. Wat we leren is het waar. Je kan het niet. Je kan het niet erven, je kan niet, <laughs> geld kan je erven, uh, bezit, alle bezit kan je erven, uh, bepaalde, bepaalde, ja, gaven, alle gaven die, are, voor menselijke gaven kan je wel erven, om business te doen, om piano te spelen, alles, want dat is allemaal arts. Prachtig, mooi, maar het is arts. Al die <coughs> emoties zijn arts. Het is net als goddelijk. Het is zo hoog, maar het is arts. De prachtige schilderij van uh, Michelangelo, of uh, wat dan ook, uh, Rembrandt. 100% arts. Geen geestelijke, geen druppeltje daarvan is geestelijk. Het komt wel de gave, het komt wel uh, indirect re reflectie natuurlijk van het, van het geestelijke. Maar men gebruik maakt alleen van die vijf zintuigen en niets meer. Maar men brengt het erg hoog. Het hogere sensuele. Het hogere sensuele, dat is ook kunst. Men dacht ook vaker dat het kunst ook iets goddelijks is. maar Zoals altijd maakt men dus fouten. Alleen maar het geestelijke. Alleen het contact met de schepper. Dus via de kaal. Alleen dat is. Dat kan men niet beërven. En nu gaan we een keer weer terug naar die. Naar die. Habakuk. Dus, hoe kan het, hoe is het, hoe kan het mogelijk zijn, dat, zegt die ons, die gezogder uh, ons, dat hij had aangetrokken die het zaad naar haar, naar Tsunamitische, Tsunamit, naar deze vrouw en dat het kind niet levensbestendig was en ging dood. En hij vertelde ons dat het komt omdat hij had gezegd en over het zeggen zullen we ook nog, als we tijd hebben, zullen we ook nog hebben meer over de tong. Als men zegt wat, jij zegt wat jij krijgt. Daarom is het zeer, zeer voorzichtig de mens moet zijn. Ook wat Josef. Geweldig, wat Jozef, Jozef, wat Jozef die had gezegd zeven jaar zal zijn zeven jaar van de magere jaren, zeven jaar van de. We, allemaal goed opletten wat ik probeer te zeggen. Niet dat dit ergens geprogrammeerd werd van boven en hij was het, hij heeft het aan, aangeroepen op die manier. Maar hij, met door zijn grote zuiverheid en zijn profetie. Hij heeft het op een zeer speciale manier aangeroepen, dat uh, heet self prophecy dat heet self prophecy goed opletten, dat is niet bedenkelijk, dat is iets wat de mens dan, hij zag dat en op die manier, het is een hele, bestaat een hele fenomeen hele hoe op die manier de mens kan zelf ook naar zichzelf aantrekken. Het is niets anders zelf, zelf self-fulfilling prophecy, zelf-fulfilling prophecy, naar zichzelf toe trekken. Maar men schrijft ook daarover, maar het is niet zo. Uh, so. Maar erg speciaal hoe de mens zelf kan, als die erg voorzichtig is, hoe kan die dan zelf zijn eigen vervulling uh, realiseren? niet wachten totdat de goden totdat van boven iets gemaakt worden maar hij zelf, de mens heeft de kracht in zichzelf om zichzelf te realiseren dat is iets grandioos, grandioos. als we dat leren als we accepteren dat uh, en aanvaarden dat en leren te gaan boven het verstand, hoeveel kunnen we enorme Lagen van krachten die wij, waar wij niet eens konden dromen. Dat die, wij, die zullen we in onszelf aanspreken, aanspreken. Dan zal je dat zien. Hoe geweldig. Dan heb je geen wonderen meer nodig. Dan jij bent degene die dat alles regelt. En dat is geweldig. Natuurlijk in verbondenheid met het hogere. Natuurlijk in verbondenheid met de, de reg met de wetmatigheden van het geest. Maar je moet die wetmatigheden goed door jou in jou jouw kilim laten vormen. En dan zit het al. Je, dat licht komt in jou en die maakt het net als een kristal. Net als een, als je neemt een kristal. Een vorm van een kristal. Zo yeah. so <coughs> ook dezelfde... Kristallisatie van jouw krachten wordt bewerkstelligd door het licht, door wat je leert. En dan van binnen heb je dan al die, net als zo'n zo kristallen uh, structuren, waarbij, die met, waarbij het licht, wanneer het licht komt, dan gaat je dan via een bepaalde hoek, weet je, net als een uh, prisma. prisma, gaat je dan, uh, sommige lichten die gaan wel door, de andere die zich die zich reflecteren en op een andere, in een andere richting gaan, et cetera. Op die manier moeten we toelaten het licht ons vormen van binnen. In plaats van, als een mens hier geboren wordt, is het net, is het net als een donkere, ja, een Zwaarte doos. Een zwaarte doos betekent dooft het licht. Normaal doven we het licht. In plaats van doven het licht, moeten we in staat zijn om hem te reflecteren, laten in ons eh, allerlei bewerkingen doen. Nou, dat is wat, wat hij vraagt ons, dat hij, hij vertelt ons omdat het, hij had gezegd dat gobeket ge, ben jij omhelst het kind. Jij, vrouwelijke wereld, eh, vlak bij de klipoot en de citra aga, en daarom werd de citra-achra aan hem aangehecht en hij ging dood. En nu verder. Dus wij leren hier ook, wat wij leren hier is niet over die Habakkuk. Het is alleen maar een precedent, maar we leren hier ook de opleving uit de doden. Tegelijkertijd, want niets bestaat in het algemene wat niet bestaat in het bijzonder. Alles wat leren we over Habakkuk bestaat ook in ons. We nemen het 26. mita 25 26. elamita am romomuto 26. 26. Navi. 26. 26. abon 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. Apostrof, het apostrof moet je een jut maken. Naki. Mikol Achizat, zevenentwintig, Hasitra Achra, Vamita. Weze, Shehitpala, Anavi, 28 Vashem, Heel leeuwig, mijn Gidli. Kijk wat hij zegt. We nemen het en het blijkt dus: 24. She sibat dat de reden van zijn dood, 25. En was alleen maar vanwege Romomoto, vanwege een geweldige verhevenheid van die profeet wat hij was van de, de zielen van het hogere paradijs 26 legjot bon shlo aangezien zijn bon zijn eigen bon is al is al schoon vrij van Elke aangreep van de citra, agra en de dood. 27. Duidelijk, wie daar is, de ziel van de hogere, hogere paradijs. Bij hem is de bon, is, net als, is net als zak. Is vrij van citra, agra. En geen dood, hij ervaart geen dood meer. Kijk, dat zijn lichaam is er nog. Dat is, uh, dat is uh, het enige wat hem nog... Uh, kijk, dat zijn lichaam aanwezig is bij zo'n Elisha, bij zo'n groot profeet. Hij is, hij is klaar. Hij, is, hij heeft geen zonde in zichzelf meer. Geen aangreep van de citra-achen. Alleen hij moet wel doodgaan, maar niet door eigen zonde. Heel goed opletten zo'n iemand als hij, of zo iemand als Moshe, of als Asari, die gaat dood, wel dood. Ik bedoel, het lichamelijke gaat, gaat hoe zeg uit dat, uiteenvallen. Het fysieke omhulsel. Maar niet door alleen, waarom? Niet door eigen zonde. Maar alleen omdat omdat het, bestaat, zo, omdat het bestaat zo hier de wens om te ontvangen. Dat is wat de schepper heeft geschapen. Dat is op zichzelf dat dat gaat dood. Waarom? Het, is niet, het is, zit niet in het, in het licht zelf. Het zit niet, ook, zit niet in, het, in de ziel, zoals waar, die, waar de ziel op, in het paradijs zit. Dus dat alleen dat stukje gaat uitsterven uh, als het ware vrij maakt de ziel dat de ziel vrij komt in onbedwongen ruimte en dat is wat hij was hij was zelf vrij van de sitra achra en van de dood we zeer it palana uh, en dat is wat verwonderde deze um, profeet. Want hij handelde als het ware vanuit zijn perspectief. Dat hij is klaar daarvoor. Dus daarom heeft hij en het kind gemaakt. Laat, hem, laat ik als bracha, de zegening, bracht het kind hier naartoe. Maar vanuit zijn positie, hij zou daar hoger, moeten hem verbinden met de hogere wereld. Dan zou hij hier niet doodgaan. Maar aangezien hij heeft dat voor lagere wereld en met de lagere wereld verbonden, dan ging je dood. En daarom dat en daarom in dat verwonderde de de die uh, profeet en hij zei, ook daar in hetzelfde dezelfde boek, in Blachim, in de koningen, Bet, in de tweede koningen, hier staat ook precies hetzelfde aangegeven, het vers waar het waar het staat in de koningen Bet, tweede koningen, Perak eh, Dalit, en eh, het vers, het vers is kaf, kaf zijn, dus 27. En hij zegt daar, En Hashem, en Hashem, Hawaia, heeft het voor mij verborgen gehouden. En hij vertelde mij dat niet. Kijk, zie dat verwonderde die die Elisha, dat Hashem hem dat niet had uh, verteld daarover. Ja, dat, maar we, we weten nu dat het, wat de mens nu hier zegt, en meent naar krachten, zo ook ontvangen. Klomar 29. ja afilu lehalot de linker kolom yeste reichel al de ato she itachen ze te are te Teare te, te bo mita mechamat vey it babon levado. let op vadiel een spartel de, uh, de forech de, for, uh, de rechter kolom de laatste regel probeer concentratie te bevend dat is het moment van opleving uit de dood, waar we het ook over hebben. Dat leren wat de dood, hoe de dood op uh, de mens zichzelf, dus onze eigen wensen in de eerste instantie, uit de dood te doen uh, opleven. 29. Klom maar, dat wil zeggen. Iedereen hoort wat ik zeg? Wij moeten onze eigen wensen die dood zijn, dus betekent die alleen maar denken, alleen binnen het verstand, binnen de logica, binnen de aardse logica, dat is de dood in ons, die moeten wij weten tot leven roepen. Dus dat daar gaat leven bruisen in plaats van onze logica, we hebben niet de logica, onder de logica te gaan, maar boven alle logica te gaan. Dus boven verstand betekent alles accepteren. En boven, boven het verstand, boven al onze verstandelijke argumenten, onze verstandelijke argumenten, zeggen nee, maar dat kan toch niet? Het is toch onlogisch, dat is toch dat? En wij moeten dan bovenop komen. Dus niet onder zoals een religieuze mens doet. Maar boven, terwijl al mijn, mijn verstand actief is, ja, en zegt mij. Geef mij de keiharde argumenten. Dat dit onmogelijk is. Heb je gegeven dat dit kan niet. Keiharde argumenten. Waar ik voel dat dit nog naar links, nog naar rechts. Hij heeft gelijk. Net zoals de slang gelijk had met zijn argumenten ten, ten opzichte van Gawa. En ja. Zo is ook in, bij ons, in elke, in elke toestand, heeft, moeten, we de, moeten we wel te maken hebben, niet vluchten van ons verstand. Dus niet hem zeggen, oké, okay, uh, de schepper, de schepper, maar de vers, verstand, uh, niet belangrijk voor mij, ik reken op de schepper, nee. Het is geen werk. We moeten altijd werken in twee lijnen. In de rechterlijn, ik geloof in de schepper, boven het, en links moet ik wel... Het mijn verstand... blijft altijd waken. Waken. Blijft altijd mee... mee uh, als het ware... Um, aansteken. Uh, Mij... als het ware... Met, net als prim. Net als met een prim. Die blijft altijd mee... altijd mee even... Uh, prikken. Prikt mee. Prikkelt en prikkelt mee. En ik moet er doorheen komen. Dat <coughs> is... ...dat is wat wij moeten... ...en dat is wat de zover ons... Eh, ...zal bij ons... ...absoluut bij iedereen van jullie... <coughs> ...zal... ...tot stand brengen. Alleen die vertrouwen... ...dat klein... ...dat, dat vertrouwen, dat klein stukje telkens... ...dat klein stukje delta... ...dat boven jouw verstand uitsteekt. Steeds geven jezelf de kans... ...om... ...het eeuwig leven... Het ware leven in jezelf op te kweken, te laten kweken. Daar gaat het om. Uh, kijk wat hij zegt ons. Wat betekent dat? Dat, dat Hashem uh, verborg dat van mij, zegt hij. En vertelde mij dat niet. Hoe kan dat? Hij had een, een directe band met Hashem. Hoe kan hij dat Hashem hem dat niet vertellen? Klom maar dat wil zeggen. Shalom hayalom Afila al dat hij had niet eens een plaats in zichzelf. Om het zelfs om in zijn, zijn gedachten te halen. Naar zijn gedachten te halen. De eerste regel in de linkerkolom: kolom. dat het zou mogelijk, dat zo iets mogelijk zijn. Sheeteraelo bo. Mita dat uh, dood zou plaatsvinden bij dat kind. Mechamaat, het levado door zijn, vanwege zijn verbondenheid alleen aan de boon. Dus alleen aan de boon verbonden, verbonden zijn is niet genoeg. Maar hij kon het niet eens dat in zijn hoofd halen, dat het mogelijk zou, dat het mogelijk zou. 2. Olifichach, Aya tsarih, Dri, Lahzor, Ulachayeto, Uleka, Sroba, Alma, Ila, Aba, tchijat Tchijata, mitim Kmoshid, Baer, Lefaneim. Olifichach, 2. En darum, Aya tsarih, lagzor, hij moest terugkeren. En hem tot leven te roepen. En hem tot, uh, tot leven opwekken. En hem, dat kind, te verbinden. Let op, met de hoge wereld. Dus met de mannelijke wereld. Omdat vrouwelijke, dat is niet genoeg. Hij moest hem verbinden met de mannelijke wereld. Basot tchiyat amitim. In het geheim van uh, vier tchiyat amitim. Opleving uit de doden. Kmoesuit baerle van hen, zoals dat zal uitgelegd worden zo voor ons. Dus wat wij nu nog verder leren. Vijf. Basot achibuk hoe ki etsem havalade hoe zet ha-loven dat shemi miaba en jou goed opleert. Hoe zodt kochma zeifen, die de kochma niet redt, loven kanoda. We hoe zodt acht kolam de asita, en jou goed kijk hoe wat hij ons vertelt. We zodachibook hoe en het geheim van het de omhelsing, wat betekent die omhelsing? Is, het is hem want uh, het kind zelf, of the, het, het embryo, of het kind zelf, het, het embryo is het halovenshimo. Dat is, of het kind zelf is, dat witte dat in hem is. Goed opletten. Niet dat, niet dat vlees wat van buiten is, is het kind, maar dat witte wat in hem is. En het witte geeft vader, het mo de moeder geeft het rode, ja? maar goed opletten. Het witte, ook de boten, boten ook komen van vader. Goed opletten. Kijk, wat dat de, het kind zelf is zijn loven, is zijn witte. Shemi Abba, dat dat komt van Abba, van de vader. Ook het ook geestelijke gedeelte, precies ook hetzelfde, een geestelijke gedeelte. Ook Zeyrampin geeft loven, geeft het weten, en de mal goed geestelijk geeft ook een vorm van, van rode. Shehusot gochma, de vader, dat komt van de vader, die, die het geheim is, van die in essentie Chogma is. Vader is Chokma. Kia niet nikret beshem loven, want Chokma, de gochma heet in de naam loven. Gochma is, loven betekent, ah, loven betekent wit. Wit, het witte. En Chokma is wit. Hey, de chokma heeft geen, geen kleuren. Ja, herinner je nog. De dat is de kanoda, zoals het bekend is. Dat gochma is wit. We hoe soort en dat is het geheim, zoals het in de psalm 104 geschreven is. Kulam ba zit Alles is gemaakt door de gogma. Alles is... En we kunnen zeggen, natuurlijk, in onze taal zeggen, alles is in wijsheid gemaakt. Gogma is wijsheid. Dat betekent, wijsheid betekent hoe het zich manifesteert in onze wereld, wijzig maar dat is Chogma. Amnam negen. 9 lavoesha chassadim. Tsarich. Oh, ki eimitziyut le gochma. Ki in blil lavoesha chassadim. Oh, nu zal het ons bekend klinken in de oren. Let op. Dus hij heeft Chogma. Hij heeft hem dus uh, gemaakt. Met de Chogma Met zijn, zijn kracht van. Uh, het paradijs, het hogere paradijs. Dus de chokma. Maar hij heeft een kind gemaakt in, in deze wereld. En kijk nou wat hij zegt ons. naam goed opletten. Echter. En nu, absolute concentratie, wanneer nu komt het, dan zal het je enorm veel nieuw doen. Oké, okay. ah, goed, dat is genoeg. Amnaam le lavoers, gesedinserig, maar men heeft Bekleding van de chassadim nodig. Alleen de chogma, alleen dat weten is niet genoeg. Dus mijn mama heeft mama ook nodig. Men heeft chassadim nodig. Want er is geen realiteit van de gochma zonder bekleding van de chassadim. We hebben geleerd in het, in het hogere paradijs. Zij kunnen wel zo met de gochma omgaan. Daar hebben ze geen, we hebben geleerd het ja. In het hogere paradijs hebben ze geen, de zielen in het hogere paradijs, dat zijn zo hoge zielen. Ze hebben geen chassadim nodig. De zielen herinneren nog in het lagere paradijs. En in de onze, in deze wereld, die hebben chassadim nodig. Alleen met de gochma we, kunnen we niet. Kan de mens niet leven hier op aarde. Want hier hebben we chassadim nodig zie je nu de verbondenheid tussen die twee reizigers, ze hadden dan Gochma ontvangen van, of de, oftewel Yechida is, is ook licht gochma. Ontvangen, de, Eerst hadden ze ontvangen Gochma, dat is licht Yechida, Herinner je nog? Gochma, en daarna hadden ze door hun eigen krachten hadden ze ook zak door Bina, door Gassadim aangetrokken. Toen dus hadden ze twee kronen gekregen, herinner je, twee kronen gekregen hadden ze van Ben-Yahu uh, uh, ben, -Yahu ben -Yahu En nu zie je precies hetzelfde, dat hier kan je dat terugzien, dat, aha, die gaf van alleen, uh, die bij zijn geboorte, hij heeft aangetrokken alleen maar gochma, maar deze, ja, de kind, het kind hier moet hebben ook gesedim, want gochma, hier kan niet, met gochma kan men niet leven hier. Uh, We li de ima. En daarom vertaal ik direct. En daarom heeft men het aspect van het rode van de moeder. Zie, de rode. Dus dat is de chassadim van de moeder. Sheguusoda massach amamshicha chasadim leh'albish de hochma. Dat dat is de massach die ancht die aantrekt chassadim 12, om de gogma te bedekken, de gogma, te, de gogma te, te omhullen, zonder dat is onmogelijk, dan zien we dat allemaal in rode, in rode li lijn, zien we dat, ja, in rode lijn, zien we dat door de hele zoger uh, door, uh, doorgetrokken, dat men chassadim heeft nodig, om die om de gogma aan te trekken. Is dat ook het, het borduursel van de binnen? Ja, when you En het wordt geacht 12 dat door de om door het, door de omhelsing, let op. Door de omhelsing van de chassadim, dat is de omhelsing. Omhelsing, dat is omhullen. Door de omhelsing van de chassadim. Uh, door de chassadim van de Chochma, Chochma is, is van binnen. Nimsach. Le chokma nimsach. U Wordt dat kind. aangetrokken En blijft in leven gehouden. We ze. Omer 14. We da. Berei. De schosham. De schosham. De Shunamid, Ave, Klomar, Achibug, Hazede, Hasadjimbe, Hochmar, Shunasa, Alevalad, Haya, Zestin, Kulo, Mi, Imo, Ha Shunamid, De Hainumi, Sitra, De Bon, Bilwada. Wezenso, maar nog deze zin, en zin we klaar. Wezenso, maar dat is wat hij zegt, de dat breide, Shunamid, en zei was. En hij was de zoon van de Shunamit. Van deze vrouw. Klomar dat wil zeggen. Ach, hij buk, haze, deze omhelsing van de chassadim op de hochma. Walad, dat gemaakt werd op het op dat kind. Op het embryo, op het kind. Hij Shunamit. Was helemaal van zijn moeder. De haino, citra de bon, bilwada, alleen door eh, de bon. En we hebben nog één alinea, maar dat zullen we misschien doen de volgende keer.